De medewerkers die mogelijk nalatig zijn geweest worden geschorst. Sinds het ongeluk van gistermiddag is Zwembad de Reeshof dicht. Morgen gaat het weer open. De Amerikaanse tv-zender CBS hoeft geen boete te betalen vanwege Janet Jacksons blote borst tijdens de Super Bowl van 2004. In hoger beroep is de geldstraf van ruim een half miljoen dollar kwijtgescholden. Volgens de rechter treft de tv-zender geen blaam omdat hij niet van tevoren op de hoogte was van de actie van Justin Timberlake. Die trok tijdens het live optreden kleding van Janet Jacksons borst waardoor haar tepel kort te zien was. Het voorval ging de geschiedenis in als Nipplegate. Acteur en schrijver Maarten Spanjer zegt dat er maar weinig mensen zijn die zulke mooie verhalen konden vertellen als Rijk de Gooier, zijn vriend die vandaag overleed. Spanjer was degene die acteur de Gooier er in het tv-programma Taxi toe overhaalde om een gouden kalf uit het raam te gooien. Hij vormde in de jaren 50 een duo met Johnny Krijkamp, die eerder dit jaar overleed. De gooier speelde in veel films, vaak als schurk. In 1982 kreeg hij een gouden kalf voor zijn hele oeuvre en later nog twee. Rijk de gooier overleed aan alvleesklierkanker. Hij is 85 jaar geworden. Het weer. Vanavond en vannacht bijna overal droog. Morgen eerst zon, vooral in het oosten. In de middag is er meer bewolking en in de avond kan daar een spat regen uitvallen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Aan nou, verkeersinformatie. Er staan nog files op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... voor Oudekerk en Amstel, 2 kilometer. De A4 tussen Den Haag en Amsterdam in beide richtingen, 3 kilometer bij Zoeterwoude de A16 Breda-Rotterdam, voor Rotterdam Centrum 5 kilometer file... na een ongeluk op de parallelbaan, twee rijstroken zijn daar dicht. de A27 Utrecht-Breda, voor industrieterrein Avelingen 3. En op de A28 Utrecht-Amersfoort, voor Afrit Dolder... 2 kilometer na een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Of jullie nu samen een balsje gaan wagen in Wenen... of heerlijk gaan eten in Lissabon, je ontdekt altijd een nieuwe stad...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 Dit is Radio 1, de NTR. Kunststof. Ja, Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van woensdag 2 november... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Vandaag een speciale uitzending... naar aanleiding van het overlijden van acteur Rijk de Gooien. Hij overleed vandaag op uh, 85-jarige leeftijd aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Aan tafel diverse gasten. Journalist en criticus van NSC Handelsblad, Henk van Gelder. Mark Nelissen, producent, regisseur. Je werkte samen met Rijk in de tv-serie In Voor en Tegenspoed. En daarna in de serie Schoongoed? Ja. Ook met hem? Ja. En naast jou, Michiel Romijn, acteur, werkte ook samen in In Voor en Tegenspoed. Jullie ja, waren ja, bijna een duo, hè, daarin? ja nou dat duo ja nou duur weet ik toch met de, met de... Is niet ja helemaal... Nou, niet helemaal duur maar wel heel belangrijk je was de overbuurman toch ik weet ja, we ja, we ja, het zo je weet niet meer wie je was ik weet niet meer wie ik was ik heb mijn hele leven al last van maar je wel... was Beertje, je <lacht> Maar wat je wel, wat je wel weet uh, Michiel is <lacht> dat toen je hoorde vandaag dat Rijk was overleden <lacht> dat dat je wel aangreep. Ja, behoorlijk. Ik vond het e echt verschrikkelijk. Ja, ik bedoel, ik ja, krijg alle clichés, maar ja, iemand is oud... en het, ja, het houdt op op een gegeven moment. Maar het is een, er wordt toch altijd een stukje uit je weggesneden hoe je het went of keert. Het is toch een, een, een zeer dierbaar iemand, ja. Want wat betekende hij voor jou? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, dat klinkt dan ook... ik, ik heb geloof ik van mijn leven nog nooit zo'n plezier gehad... of zo ontiegelijk gelachen. Dan met Rijk? Ja. Tijdens de making of in voor en tegenspoed. Ja, Ja, of... ik kende hem ik ik al vanaf toen ik een jaar of twaalf was. Maar dat was bij dat was toeval. Ik was, mijn ouders waren bij vriend met Hetty Blok en ik kende Victor, de, de, de zoon van Hetty Blok. En ja, het waren kinderen die met elkaar speelden, en weet ik wat. En op een gegeven moment lag Rijk te gooien. Ik wist geen eens wie die man was. Die lag s ochtends, ik logeerde daar en die lag s ochtends op de bank. En die zei, wij dachten, wie is die vent, die hem die ligt te ronken. Die werd wakker en zei, ik ben de grote duimpanscheiter. <lacht> ik denk, nou ja. <lacht> ja. <lacht> Goed mooi ja, ja, de duimpanscheiter. Ik heb net een nieuwe auto gekocht, een, een zilveren BMW. En die staat hier voor de deur. Hier zijn mijn sleuteltjes, gaan we eens kijken wat zo'n BMW zo al niet kan. <lacht> dus wij zaten al in die auto en wisten, ja, wisten wij iets veel van alles. Ze dus hadden die sleuteltjes in het contact en kijk hoe het ding aan moest. Waarop het die blok uh, spuitend en gierend en uh, van ellende ons die auto uittrok. En men naar binnen nam en zei, wat heb je nou toch in godsnaam gedaan? Gek, die kinderen die zaten al in die auto. Ze nou ja, nou, Die kinderen kunnen toch niet rijden? Nou, dan ga ik toch rijden. En toen is hij met zijn, ja, half... Dronken hoofd is hij met, nou, ik denk, 180 kilometer over de buitenvels laag gescheurd. Hij heeft twintig keer om een lantaarnpaal gebeukt. Of omheen gereden bij de vuur. En dus toen weer teruggereden. En zei: Dit is nou een BMW. En vuur vervolgens weer in slaap. Op de bank bij Hattie blok. Je denkt dat was eens, mijn kennismaak. Je denkt wel eens: Als je Heen al die verhalen hoort. Hoe kan die man ooit 85 geworden zijn? Ja, ja dat, dat is toch ook een zo. Dat is een wonder. Heb jij hem ook gekend, uh, Henk van Gelder? Persoonlijk? Ja, nee, een beetje. Een, een, een, een, een, een, een beetje. Me, meer niet. Nee. Zoals, zoals je mensen gedacht zegt. En een paar keer gesproken. Uh, hij, was, hij was wel, moet ik zeggen. Voor journalisten uh, een ideale man omdat hij voor zijn mannen moest komt... Uh, alles vertelde wat hij wilde uh, vertellen. En ook absoluut niet geoefend was in diplomatieke taal. Ik herinner me nog dat hij uh, een film... Uh, hij ze ik zou hem interviewen naar aanleiding van uh, een film... voor het Parool waar ik toen werkte, jaren zeventig. Ik denk dat het de tweede grijpster in de gierfilm was. Dat weet ik niet zeker meer. Maar de avond van de première <coughs> ging Rijk helemaal niet naar de première. Nee, die maakte een spotje in de binnen in Amsterdam... bij een Chinese restaurant voor... Uh, de tropische keuken thuis of uh, zo, de oosterse keuken thuis, zoiets. De goede bijverdienst Precies. En hij uh, heeft me toen uh, tot vier uur in de nacht... Uh, buitengewoon vrijpostig verteld hoe slecht hij die film vond... Uh, <lacht> waar hij in speelde, die die avond in première was gegaan. <lacht> dus uh, uh, ja, ideaal voor journalisten natuurlijk. Altijd rebels. Ja, Altijd goed ja. voor een goed verhaal dus. Ja, en uh, ook geen enkel probleem als hij dan weer bijvoorbeeld spotjes maakt... Uh, voor een Frans uh, smeerkaasje. Uh, ook gewoon uh, uh, ronduit in een interview zeggen dat hij dat smerig spul vond. Uh, dat, maar dat maakte hem allemaal niks uit. Nee, en het contract bleef dan toch al gewoon bestaan. Ze wilden hem toch hebben, want hij was toch heel goed... In die, uh, ook in die hele kleine klusjes van zo'n spotje, was hij was ideaal. Is dit ook de, de kern van het betoog dat jij op papier gaat zetten... Of heb gezet voor de uh, dit, necrologie dit van morgen. Niet, dit is niet de kern van het betoog. Maar de kern van het betoog is denk ik dat hij, althans van zijn generatie... Uh, een van de zeer weinige en misschien wel de enige acteur in Nederland uh, was... die onsympathiek durfde te spelen. Onsympathiek durfde te zijn, ja zelfs, sterker nog, het graag wilde uh, zijn. Hij wilde graag onsympathieke rollen spelen... terwijl alle mensen van zijn generatie, inclusief Johnny Kraaikamp... Uh, uh, alleen Briesers, maar sympathiek maar. wilde zijn. Mm -hmm. uh, en in hun rol een sympathieke uitstraling uh, wilde hebben. En Rijk vond het enig om een, om een, om een, een, een ellendeling te spelen. Ja. ja uh, is. Maar uh, Mark, wanneer, uh, wanneer heb jij hem leren kennen? Want je uh, hebt hem eigenlijk... Volgens mij heb je die hele voor- en tegenspoed praktisch geschreven... op Rijk te gooien, of denk ik dat? Ja, wel ja maar... de, de, voor een stuk. Ja, zeker. Nou, de grap is dat wat Henk vertelt... de allereerste keer dat ik Rijk zag... toen maakte ik een filmprogramma voor de Vara... Het was 223 23 of zo. En, uh, en toen ging ik naar de presentatie van Gier 2. had je zo'n perspresentatie. Wij gingen daar naartoe om, en, uh, voor de hapjes. En daar zat Rijk de Gooier. En die had ik nog nooit gezien. En was wel een groot bewonderaar. En die begon inderdaad... Uh, bij Gier 2 was Rutger Houwer er niet. Dat was Peter Vader. Uh, uh, Peter, Peter Peter Peter ja. Maar Rijk begon tot ontsteltenis van de producent Frans huppeltje uh, mij Frans Frans Rasker, sorry. Prima. Uh, en die begon tijdens die presentatie te zeggen... waar is Rutger nou? <laughs> die begon die film af te zeggen... Frans, waar is... R Frans Rasker, Rijk, alsjeblieft, haal hem op. En dus de, dat was mijn eerste kennismaking. En later werd gevraagd... Uh, en toen had je de smaak te pakken, toen dacht je... Ja, ik nou... was wel een leuke man. Dit was inderdaad precies wat Henk zegt, een hele leuke man. Omdat en... hij onsympathiek durfde te zijn. Nou, hij speelde graag schurken. Hij vond het uh, sterk, zelfs toen wij voor- een tegenspoed maakten... dat is echt waar, lazen wij die scripts... en uh, wij, wij, wij, wij waakten ervoor... het moest vooral niet te leuk zijn... Als het leuk was, of de mensen het leuk vonden, dan vonden we het eigenlijk. Nee, dat en was leuk was dan grappig, bedoel je? Ja, grappig en dan een beetje. Ja, grappig, dat is het ja, ja, Leuk grappig mag niet meer zeggen. Dat Nederlandse oh. comedieachtige. Ja, een beetje comédie, zonnetje in huis. Ja. Dat vonden wij, dat was ons voorbeeld. Het moest vooral niet zonnetje in huis zijn. Waar de, waar de oude kraai zat. Ja, en dat lag benen. niet aan kraai, maar. Uh, dat, nou, dat was maar, wel. Het was natuurlijk altijd een van de. Uh, het was de, een belangrijk conflict tussen uh, Johnny Kraaikamp en Rijk de Gooier... In de tijd dat ze een duo waren. Mm -hmm dat uh, uh, Johnny uitging van de theorie... Uh, je moet als komiek sympathiek gevonden worden. Ja. En Rijk was het daar absoluut niet mee eens. En nee. daar botste ze. Maar hij vond het gewoon niet, uh, hij vond het niet interessant. Nee. Nou, maar... Laten we uh, deze uitzending met een golden oldie beginnen. Natuurlijk Johnny en Rijk even luisteren. Denk ik. Is dat dan? Je is dat niet leuk? Dat leuk? Maar dat kun je niet doen. Waarom niet? We gaan er geen poppenkast van maken. Waarom niet? Dat is al zo vaak geweest. Laten we, dit is onze tweede show. Ja. Als we dan met die poppen gaan staan te knoeien, dan zien de mensen ons niet. Uiteindelijk zullen ze ons zien dat wij, wij moeten uiteindelijk het werk doen. Wacht nou even, jongen, ik heb het juist de hele ballon omgedraaid. Ik heb een geweldig idee gekregen. Kijk, de mensen die krijgen die poppen niet te zien. Maar ons wel. Terwijl wij bezig met die poppen zijn. Hé, hey. uh, ja, heel goed idee. Uh, heel goed. Kom op. Ja. Ja. Hier een hokje. Zo, hè? Jokelijk als je ziet. Ja. Nou, let op. Steek je arm omhoog, hè? Nee, met een pop erop natuurlijk, man. Goed, hè? Ja, natuurlijk. Nou, nou mooi nou, hoor. Nou, ben ik Dengel. En jij bent Dingel. Ja, ja. Ik ben Dengel en jij bent Dingel. Dit hier is Dengel en dit is Dingel. Dit is Dingel? Ja. Ja, Dingel. Hallo, Dingel! Hallo, Dingel! Ah. Ja. Ik word... Niet een niet een ideaal nummer voor radio dit. Nee. <laughs> ja. Ja. Een nummer in een poppenkast met poppen. Ja. ja maar we deden dat het toch allemaal met onze, onze washandjes deden we ja, ja, ja. dat het toch gewoon ja, allemaal bij. Waar. Ik zag dat jou, jou wel. Waar. Ik zag dat jou wel met die hand waar. boven ja. de tafel. Ik geef het toe. Was jij hier fan van? Ja, zeker. Want vertel eens wat over de show voor de voor de jongere luisteraar. Ja, een, een, een soort variete-show zoals uh, die niet meer bestaan. Internationaal eigenlijk nauwelijks meer uh, bestaan. Met in dit geval twee komieken. Meestal was er één, maar dit waren er dus twee. Die sketchjes uh, speelden, samenspraakjes uh, speelden en ook zennetjes. En uh, gasten ontvingen, en dan kwam Corrie Brokken een liedje zingen en zo. En een dansgroep er ook wel bij. Uh, echt ouderwets. televisieshow. Christel Keesle Lange, confroncier. Die, die, die, die, die, die, die liddelden het allemaal aan elkaar. Ja. Wat, was, wat was hier nou de kracht van? Want iedereen keek hierna, het was fantastisch, maar... Nou, de kracht was uh, dat uh, uh, Rijk de Gooier er heel goed in was... om uh, Johnny Kraaikamp te laten schitteren. Rijk, Rijk de Gooier was een ideale aangever uh, in die zin. Johnny Krijkamp was de underdog, uh, die had altijd uh, pech. En uh, Rijk de Gooier was de weliswaar charmante, maar vals charmante ja. uh, gastheer van uh, de show. Die ook wel eens flerkerig uh, kon uh, uitvallen. En alles was erop gericht om Johnny sympathiek te maken. Want die had de lach uh, aan zijn kont hangen. Rijk de Gooier niet in die tijd. Die had ja. de absolute lach niet. Maar dat was geheel gescript. Dat deze. was geheel gescript en dat was ook helemaal de bedoeling. Ja. En Rijk de Gooyer was ook degene die, die uh, een behoorlijke hand in die tijd had... in de script, in de scènes. Die, die, die zocht zelf naar scènes, bij Engelse schrijvers ja, uh, ja, ook vaak. De... Hij zocht ja. ze zelf bij elkaar. Ja. veel viel dit jou bijvoorbeeld ook al op? Michiel, ben jij groot geworden met, met, uh, ja, met nou, dit? Ja, dat is ook een van de redenen dat ik dacht, van dat, dat wil ik ook. Echt waar? Ja. ja. Wat, wat, wat stond je er zo in aan? Ik moest er, ja, als kind moest ik er vreselijk om lachen. Het, het, het, uh, ja, als je ergens vreselijk om moet lachen, wil je dat zelf toch ook? Ik bedoel, ja. Als je een ridder ziet, wil je ook een ridder worden? Of, ja. Ja. En ik heb dat tot de dag van vandaag. Heb ik dat wel Maar moest ophouden. je ook om Rijk lachen? Of moest je eigenlijk om Johnny lachen? Of wel. Nou, Echt? Nou, het we al zei, al ja, het is, het, is, het is de, de oude familie, snippen, snappen. Dus de aangeven en de, wat je nu nog steeds hebt met, met, met uh, uh, André van Duin. De, uh, John van Eer, dat is een, die traditie zit dat een beetje. Ja, ja. Maar het, is een oubo, het is nu albollig, maar, uh, maar ik moet je eerlijk zeggen... Rij, uh, Johnny Rijk, die, uh, die, die ontkwamen eraan, want het was echt behoorlijk geestig. Ja, ik moest er echt ontzettend van lachen. jij dat ook, Mark? Je ziet er zo jong uit. Dat kan nee, je helemaal nou niet mee meegemaakt, nee, he? nee, maar ik zie er gewoon heel goed uit. Maar, <laughs> uh, uh, uh, nee, ik kan me dat goed herinneren. was op zaterdagavond, de Johnny en Rijk show. Was, dat was geweldig. Zat jij was... in een pyjama met die schuine scheiding? Ja, absoluut. Uh, scheiding. en, ja. en Zat je dat te kijken? Maar ik weet nog wel wat heel grappig was. Dat je inderdaad dacht dat uh, uh, Johnny was de, de leuke man. En uh, weet je wel, gezellig. En Rijk een beetje valseriek. Uh, en dus als je, als je zou moeten kiezen met iemand te werken... uit, zeg maar, uh, uh, laten we het gezellig houden... dan zou je voor Johnny gaan. En dat was fout. Want het was precies diametraal omgekeerd. Mm het -hmm. spijt me wel, maar... Uh, Rijk was... Een van de, grote, de grootsheid van Rijk was dat hij inderdaad anderen liet schitteren en gloriëren. Daar zat hij helemaal niet mee. Hij was een heel ruimhartig mens. Echt een van de netste mensen in dit vak die ik uitgelegde. Nee, hij vond komen. wel iedereen een enorme met klootzak. Ja. Nee, nee, <lacht> nee. Nou. <lacht> <lacht> en dan kwam hij iemand tegen. Dus ja. Die lul, die wil ik nou meer zien. Ja, en vooralsnog, ja. vooralsnog stond die oude jongens met iedereen te doen. Nee, nee, hij was heel ruim. Hij was waar grote sterren van zijn formaat... In Johnny had er ook last van. Uh, uh, er echt uh, toch wel goed op letten dat zij er het beste uitkomen. Uh, daar had Rijk nul last van. Weet je al, het ging het hem niet echt, uit op een, het, of het, een uit. Het, het grootste compliment nee, niet, dat Rijk de Gooier ooit is gemaakt. kwam, denk ik, van uh, toenmalige prinses Juliana. Na de première van Soldaat van Oranje. Toen ja. heeft Juliana, te, Hij speelde daar ja. uh, een buitengewoon enge collaborateur uh, ja. in. In een regenjas. Met een wapperend tongetje in zijn mond. En uh, toen heeft uh, volgens de overlevering prinses Juliana uh, tegen hem gezegd. Na afloop. Ik vond u wel eng meneer de gooier. Ja. Mooier compliment heeft hij nooit gehad ja. volgens mij. Ja. Maar daar mocht hij ook Jeroen Krabé martelen. En dat deed hij met buitengewoon veel... Genoegen. Ik begrijp dat dat geen vrienden zijn. <laughs> nee, als je Ik heb. Nee, nou, we gaan, even, we gaan even. We hebben nog twee mannen aan de telefoon. die ook heel veel samengewerkt hebben met Rijk te gooien. Frans Wijs, regisseur, filmregisseur. heeft heel veel films gemaakt met, uh, met Rijk te gooien. De inbreken begon het al mee in 72, Naakt over de schutting. Leedvermaak, Hoogste Tijd, Happy End, Kivive. En tenslotte bij Nade Inzien. En Edwin de Vries hangt ook aan de telefoon. Hij is acteur. En hij heeft ook in een heleboel van deze producties. die ik net noemde plus in de schaduw van de overwinning uh, samengespeeld met Rijk de Gooien. Uh, goedenavond, heren. Goedenavond. Goedenavond. Hadden jullie eigenlijk uh, uh, Frans bijvoorbeeld, Frans Wijs, had u nog contact uh, met Rijk de Gooien de laatste tijd? Of... Uh... Ja, ik had hem al een, een, een, een rol in de nieuwe film toebedacht. En dat al was het maar om de wereld te bewijzen dat, uh, dat Happy End niet zijn laatste film was. Want er stonden dus allerlei cameramensen kwamen op de set bij de laatste draaier van Rijk om Rijk's laatste shot te filmen. En toen dacht ik nou, dat... Uh, dat, uh, dat wil dat, ik niet. Dat, uh, dat, niet alleen dat wil ik niet, maar dat zijn wij in ieder geval niet die dat bepalen. Maar... Nee. Uh, kennelijk hadden ze meer uh, kennis van het uh, hogere wezen dan, uh, dan wij. Maar in ieder geval, ik had hem. Nee, hij, hij belde regelmatig en vroeg dan waar ze Oscar bleef of eh. Uh, <lacht> bedoel... Nee, dus, dus wat dat betreft, uh, het, het, het, het, het, nou, het, het, ik moet zeggen dat hij eigenlijk uh, sinds hij weer op de set was, uh, ging het ook echt beter. Ik bedoel, hij, uh, je kon. Uh, bedoel, uh, ik heb hem meegemaakt voordat we gingen draaien. In een dat die echt, wij spreken, bof zei als hij koffie bedoelde. En, en nu waren de, waren de zei hij ook, ja, het wordt niet weer zo'n Joodse film, hè. Uh, en, uh, en, en niet te veel dialoog. Uh, dat, uh, nee, hij was... Uh, het, het, het, het, het, het, het, ik heb wel eens gezegd, als we echt uh, iets goeds hadden willen doen, hadden we gewoon ergens een studio moeten huren in, in Noord. En uh, daar een uh, camera en een hele crew en een cast. En dan gewoon één dag per week draaien met hem. En dan we hadden we niet eens filmen, want hij ging toch niet meer naar zijn eigen film Kijken. Maar dan had hij het gevoel van uh, het, het heeft hem, volgens mij heeft het hem toen heel erg goed gedaan. Ik weet nog dat hij en dan hou ik op hoor, want uh, maar ik merk, ik heb, ik, ik werd vanaf het moment dat, dat, dat hij gestorven of dat het bekend werd, werd ik aan de eerste gebeld. En ik merkte dat ik zelfs niet eens af en drie toe kwam. Alleen maar dacht, hoe kom, hoe kom ik hier uit? Ik, hoe, hoe kunnen we dit ongedaan maken? Maar, maar dit, dit aan de telefoon, dat dat is uh, dat, merk ja. ik dat ik zelfs leuk vind. Het is vreselijk om te moeten zeggen, maar in ieder geval... Nee, want het, het, het, het, het was een... Uh, ik, ik had echt het gevoel, we gaan weer een nieuwe film maken... En, uh, dan had hij dan weinig tekst gehad. Maar hij had wel zijn lievelingsrol mogen spelen. Namelijk een man in een, in een, in een karretje. En uh, die alleen nog een beetje brommerig de wereld uh, in kijkt. Maar hij had al heel weinig tekst. Hè? En uh, Kivive... Uh, ja, daar moeten we het echt. Uh, en en la, ik denk nog steeds. Uh, want want uh, zijn vriendin zei van. Uh, hij, hij kan nog wel Karo ook. Met andere woorden, als je de tekst maar uh, afdraait. dan kan hij iets zeggen. Want hij, hij, hij was, begrijp ik, op een verkoop. Een vakantie was hij geconfronteerd met karaoke en had, had een hele song van, van, van Frank Sinatra had hij helemaal meegezongen. Ja. Edwin de Vries, ja. goedenavond. Goedenavond. Wat, zijn, wat, wat, wat, wat is uw sterkste, krachtigste herinnering aan Rijk de gooien? Nou eigenlijk uh, Happy End. Dat, dat was een, een bijzondere belevenis. Uh, Pierre Bokma uh, en, en, en Rijk en ik waren altijd uh, in de drie films hè, die, die, uh, die Frans Wijs heeft gemaakt. En uh, dat gaat over Leedvermaak en Kivive en Happy End. En dat zijn, we waren tussenperioden van tien jaar of zo. Ja. We zagen elkaar ouder worden. En, um, en in Happy End was Rijk eigenlijk de eerste dag dat hij op de set was... kon hij ja, nauwelijks uh, samenhangend praten... En je zag hem gewoon gedurende de opnameperiode groeien weer. En hij begon hele volzinnen te zeggen en weer grappen te maken. En Pierre, Rijk en ik waren altijd een beetje... tot grote ergernis van Frans Wijs natuurlijk. De, de, de, de, de jongens op de set, we maakten altijd grappen. En dat kwam ook weer terug. Dus hij, hij begon weer helemaal op te leven. En dat, dat, dat vond ik fantastisch om te zien. Dat iemand die eigenlijk helemaal avatisch was al... Die weer helemaal uh, met volzinnen begon te praten over het verleden. En, ja. en echt opknapte. Wat vond, u, wat vond u sterk aan zijn manier van acteren? Er wordt wel eens gezegd: de Rijk te gooien. Ja, was eigenlijk altijd zichzelf. Het was niet een man van de metamorfose. Hij veranderde niet in iemand nee, anders. Nee, maar dat, dat, dat, dat is ook zo. Hij was een soort Humphrey Bogart in, in die zin. Hij, hij, hij nam altijd zichzelf mee in een rol. En dat deed hij heel erg goed. En daardoor had hij ook altijd een ongelooflijk mooi, naturel. En bovendien wilde hij ook altijd de, de kwaaie pieren spelen. Want daar had hij het meeste plezier in. Als, als hij een foute Nederlander kon spelen. Of een, of een schurk of een schoft. Dat, dat vond hij veel leuker dan... Een held spelen. En dat deed u ook heel erg goed. Frans Wijs, wat was voor u de reden om hem destijds te casten voor, voor al die films en series die u heeft gemaakt? dat ik dacht dat hij absoluut een totaal ander... Uh, van binnen de totaal anders uitzat dan hij die af en toe van, van buiten uh, uh, uh, uh, liet blijken. Ik, ja. ik bedoel, ik ben een iemand die... Ik, ik drink niet, dus ik zat altijd een beetje nuchter op de kring. Om hem <lacht> Als te enige. Ja. En, <lacht> <lacht> maar, het, het, het, maar ik weet dat ik... Want op een gegeven moment uh, voor de inbreker aan het kast was toen... toen toen had ik echt het gevoel, nee, het moet een kleine, donkere, gevaarlijk uitziende. En toen zat ik een keer op de kring en zag hem zitten aan de overkant van de bar. de Hoe heet onze grote Fred Kaps? Echt werkelijk totaal... De goochelaar? Voor de jongere medemensen onder ons? Te schofferen. Maar wel met een soort vreemde, verborgen... ...bewondering voor het feit dat, dat, dat, dat hij voortdurend uh, in de trucs van, uh, van Frit Kap strapte. En terwijl ik namens dat te kijken... Dat ik, ...hij is eigenlijk, want Rob die mede-producent had gezegd... ...je moet eens rijk voor die rol nemen. En ik dacht rijk, want ik was al voor hem gewaarschuwd. En nogmaals, <lacht> ik, ik, ik kende hem alleen maar als, als iemand die, die, die, die, die, die... ...want hij heeft een fei, had een feilloos gevoel voor... Mensen op hun zwakke plek te, te pakken. Ja. Het is een. Ik, ik zei van. Het is een soort diamantklover die, die werkelijk precies weet waar die iemand uh, open kan breken. Was u een beetje bang voor hem? De, ik was altijd een beetje bang voor hem in de zin van dat, die, dat die, hij uh, mijn flauwe kul ook meteen kon opmasken. Ik mm -hmm. bedoel, uh, en dat had hij, uh, dat had hij ook wel met Johnny uh, uh, gemeen. Dat uh, John, als je tegen Johnny iets zei wat niet waar was, dan, dan zei hij, ja, ja, ja, ja. En dan draaide hij zich om en dan wist je, oh nee, ik moet het, ik moet, ik moet met, betere, met betere argumenten komen. Maar ik was bang omdat uh, dat hij, uh, nou dat uh, dat het, het was, uh, was het ook een harde steen af en toe in. Maar ik, ik moet zeggen, ik zal nooit vergeten het moment dat hij een keer. Mij uh, in een interview of zo, zijn vriend noemde. Dat ik, dat ik werkelijk als een. Nou ja, totaal. Maar uh, als een, de hoogste onderscheiding die je kunt krijgen in het leven. beschouwde. Dat echt was, waar? He? Dat hij dat. Ja, echt. M omdat maar waarom? Ik, nou, omdat hij. Kijk, buiten het werk om. Ja, was, ik, me, was ik, ben ik. Ik ben altijd de voyeur van zijn leven gebleven. Ik bedoel, ik, ben, ik, heb, ik heb nooit met hem opgetrokken of zo. Hij zei dat, altijd neemt... dat hij helemaal geen vrienden had, hè? Het was ah, ja. niet een man met vrienden. Is dat nou, niet waar? Mannen? Volgens mij niet. Nee, volgens mij, nee, volgens mij. had die... hij had best wel vrienden. Het was een mannenman, maar ik ben nooit te weinig mannen. Ik bedoel, ik, ik, ja. ik, uh, ik, ik, ik, ik... En u drong ja, niet. Ken, ken Misschien scheelde dat ook een slok en op ik een... Ik ook, dat scheelt een slok op een... Maar even over, over Frans. Hi Frans, alles goed. Dus Mark ja, Nedersen, links van ja, mij. Ik, ja. ik probeerde Mark je te bellen om om je te condoleren. Want, ik weet dat wel... Rijk was een enorme bewonderaar van Frans. En dat zeg ik niet om hem een plezier te doen. Doe het graag. Maar, ik bedoel, Rijk was echt een enorme bewonderaar van Frans. Frans is zonder enige twijfel de belangrijkste regisseur in zijn leven geweest. Ik heb meer draaidagen, maar Rijk <lacht> Frans was echt belangrijker. En ik weet, want Rijk ook, ik zag hem nog maar heel sporadisch... maar hij vertelde ook dat hij weer een film met Frans ging maken. daar, daar... daar ja, daar knapt hij enorm van op, van dat vooruitzicht. En ik denk wat, wat uh, hij bewonderde in Frans dat Frans een, een heel intellectueel, een erudiet mens is. Uh, en dat was Rijk namelijk zelf ook. Dat wist hij wel ja, te verbergen, ik maar zei was vandaag niet iemand, hij Wat andere mensen een soort verborgen agenda noemen... en dat ja. is dan uh, alles wat je niet mag doen... dat was bij hem precies het tegenovergestelde. Zijn verborgen agenda was dat hij volgens mij <lacht> stiekem ging lezen... stiekem ging denken, stiekem zich, zich ja. echt en totaal anders dan... want ja. ik weet nog dat hij voor het eerst met boeken aankwam die ik moest filmen. En dat waren boeken die, nou ja, inderdaad... dat je dacht, hé, ja. dat, dat, dat waren, nou ja. goed... Edwin, Edwin de Vries, uh, was dit ook uw ervaring met hem? Ja, nou ja, ik ken hem eigenlijk alleen maar van de set. En dan was dat gewoon dolle? En dan was het dolle. Nee, als, als, als hij gewoon op de set kwam, dan uh, begon hij meteen te provoceren... Dan het eerste wat hij zei bij Leedvermaak, wat over een Joodse familie ging, uh, riep hij van, uh, zijn hier nog Joden? <laughs> en dan uh, moest iedereen lachen en dan, ja. dan gingen we door. Ja. Ik weet nog dat hij op de hij kwam bij de eerste lezing, kwam hij binnen in de stad Schouwburg. Ja. En daar zaten alle acteurs van uh, toneelgroep Amsterdam zaten op de tafel. En het eerste wat <lacht> ja. dus hij was zei komt hij ook. dat was zijn grote Toen hij stond op en die zei uh, later toen voor het weg gaan, zei die Frans. Sorry. Maar als dit op deze manier doorgaat, dan, dan kap ik ermee. Toen dus zei ik, Peter, ik denk dat je uiteindelijk met hem op vakantie gaat. Ja. En dat is ook precies wat het is. Maar ja. er zat ook een hele kwaaie man in, toch? Die verschrikkelijk uit kon vallen, die als hij dronken was... gewoon agressief werd. Of, of... Ja, nou, nou ja... Ik, dat, het, ik dat... ken de verhalen, maar ik heb het ja. gelukkig nooit meegemaakt. Een nee. Boyard -keus door de kring heen rammen en uh, iemand ja. de trap af donderen en nou, kopstootjes. Waar ik, en... ik wel nieuwsgierig naar ben, dat is dat uh, je krijgt oppervlakkig... Hè, uit allerlei verhalen van mensen uh, een beetje de indruk van een stuk burengerucht op alcoholbasis, wow. maar uh, nou, was het even. ook een gedisciplineerd A zeer extreem. Mag, mag ik aanpassant even de verkeersinformatie binnenloodsen en dan gaan we zo op <laughs> dat cares? agressie. Ja, dat moet <laughs> ook, ook, ook. Dat moet ook, <laughs> kom op. Nou, de mensen die in de file staan die vinden het toch wel fijn om even te horen... dat het nog steeds uh, sta vast staat op de A2, Utrecht-Amsterdam. Er wordt gevoetbald in de arena-stakjes En daarom nu bij ouderkerk aan de Amstel 2 kilometer. Veel vertraging nog bij Rotterdam op de A16. Vanuit Breda, na een ongeluk op de parallelbaan. Het gebeurde bij de afrit Rotterdam Centrum. Daar zat 5 kilometer file. En al een tijdje zijn twee rijstroken dicht. En bij Wassenaar nog een korte file op de A44. Vanuit Amsterdam, bij Wassenaar 2 kilometer. NTR brengt cultuur. Elke dag. Dit is het radioprogramma Kunststof. Vandaag hebben we een speciaal ingelaste uitzending... vanwege het overlijden van Rijk de Gooien. Vandaag, hij is 85 jaar geworden. Hier aan tafel in de studio van de Smet... zit acteur Michiel Romeijn. Uh, Mark Nelissen, theaterproducent en uh, regisseur. Henk van Gelder, criticus, journalist. Aan de telefoon uh, hangt Frans Wijs, filmregisseur. Uh, uh, Edwin de Vries, acteur. Uh, ik, het valt mij op dat er heel veel mannen zijn, behalve ikzelf... Uh, maar het is een mannenman, heb ik net gehoord. Een mannenman. En Nadelle Bronodaal. En Nadelle, maar, maar die kon vanavond niet komen. We hebben wel gebeld. Ja. Ja. We het Rijk was een absolute charmeur absolute. voor dames. Ja. En was zeer hoffelijk en zeer. Uh, zeer, geliefd, zeer geliefd. Toch jammer dat hij nooit in de uitzending bij me is geweest dan. Ja, dat is heel rond. Ja. Ja. Hij, ja. hij zal je wel wat te intellectueel gevonden hebben. <laughs> <laughs> was hij niet thuis? Nou, nou, dat zou ik echt niet zeggen. Nou, maar maar, komt, was je maar Henk, jij was, jij was, een, jij was, een, je was eigenlijk een. Een enorme boom aan het opzetten, althans. Uh, nee, ik was starten. een vraag aan het stellen. Ah, nou, stellen en, die, en, die, en die vraag luidde... Uh, uh, al die verhalen over... het wilde leven van... Uh, nee. Rijk de Gooier... Uh, in de Amsterdamse Grachtengordel zou ik maar zeggen. Uh, maar was hij ook... gedisciplineerd Zeer. als hij... Als hij uh, op de set stond met teksten... Zeer. enzovoort. Ja. Nee, ik kan, uh, hij, kon, uh, hij kon flink doorhalen... maar als hij moest draaien, dan, uh, dan ging hij echt... om in mijn geval om uur of negen naar bed, geloof ik. Hij was er, ook als het heel laat was... Hij was er altijd op tijd, kende altijd zijn tekst. Dat was een, een, een eng voorbeeld wat dat betreft. Frans Wijs, en... de discipline? Ja, ja, ja, ja, absoluut. Ik heb wel eens eken dat ik hem een compliment maakte... Uh... Dat ik zei: van nou God, ik, ik kan hier zien dat je vroeg aan bed gaat. Ik geloof dat die toen regelrecht van de kring naar de set toe kwam. <laughs> maar, maar, maar echt waar, hij, hij, en ik, hij was ontzettend bang voor veel tekst. Ik weet, ik weet nog ja. bij de inbreken, want hij riep later: Ja, voor te, lange teksten. Want hij, ik weet dat hij voor, voor Kivive moest hij een hele lange monoloog doen. En dan was hij al weken van tevoren was hij die, uh, aan het stampen. Maar uh, ik weet dat hij bij de inbreken had. Hij wij spreken vijf zinnen achter elkaar. En dan vroeg je ook, ga je dat in één shot draaien? Ik zei, ja, ja, ja. Nee, nee, no, man, man, man, man. Nou, ik, en dat was, dat was 40 jaar geleden, bijna 45 jaar. Ik bedoel dat, en daar was, maakte hij zich al ontzettend uh, zorgen over. Of dat, dus het, het is altijd een bepaalde angst geweest. Maar hij was wel echt een, uh, nou ja, inderdaad, een... een een totale discipline, wat, wat, wat draaien betreft. En hij uh, had uh, elke... Nee, het, het, was, ja, het, het was een film, een echte filmacteur. En uithoudingsvermogen, hè? Echt een... een ja. Ik leerde hem kennen vanaf, ik geloof, ze 65 of zo. Hij hield een crew. Hij, hij, hij elkaar, hield het weet, hij, ja. hij, En in elk opzicht want we draaiden voor leedvermaak alleen maar s'nachts. Ja. En dan stond hij bij wijze van spreken, dan bleef hij vaak slapen op de set... <laughs> en dan uh, stond hij met Pierre, stond hij samen in een kamerjas op het bord op te wachten om, zijn om zes, om 6 uur. Ja. Goedemorgen. Uh, en, dan, en dan was het echt. Dan had je het gevoel van, nou, het, het, het, het was feest. Ja. En hij maakte echt de sfeer op de set. In, ja. In elk op de set. ja, een grote ja. schat. En ik, ik, merkte vandaag dat, ik, ik bedoel, ik heb ook inderdaad uh, de telefoon uitgezet, omdat ik dacht, ik wil gewoon het niet allemaal zeggen, maar. Uh, het is nou ik, toch vind dit, ik vind dit eigenlijk... Ik vind het jammer dat ik niet uh, aan tafel... want ik merk dat ik het eigenlijk wel heel leuk vind... Dat om... nou, mag nog steeds uh, komen hoor. Als je nou even stevig <laughs> doorfiets, dan denk ik dat je 19.40 <laughs> uur wel haalt. <laughs> we gaan even luisteren naar een, ja. naar een fragmentje Frans uit uh, Kivive. Kijk, dat ze ze allemaal wilden afmaken, dat weten we. En dat ze daarvoor gas gebruikten, dat weten we ook. En, en dat ze zogenaamd in die douches gingen, dat, dat, dat, dat is overbekend.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 Dat was een, een slot, zoals dat heet in onze. Koffie, wat nou koffie? Groot filmacteur Henk van Gelder. Misschien wil je daar ja, nog Ja, en uh, de, eerste, de eerste generatie uh, Nederlandse filmacteurs. Uh, het was natuurlijk in zijn tijd en, en, en vlak daarvoor. Uh, werden de Nederlandse films gespeeld door toneelacteurs. Die toch iets toneelmatigs hadden. Heel veel. En zo lieten rollen, hè? Ja, en buitengewoon duidelijk articuleren. Um, ik maak er nou een karikatuur van, hoor. Oh, het is natuurlijk generaliseren wat ik doe. Maar uh, het was wel een beetje zo. Het, je zag dat het toneelspelers uh, waren. En Rijk was een van de eerste uh, die eigenlijk nauwelijks een toneelverleden uh, hadden. En ook daarna bijna geen toneel heeft uh, gespeeld. Hmm. Een paar comedies. Bowling, Boy. Uh, ja, ja, precies. Een paar comedies. Uh, Noises ja. of. Uh, ja. Koppendicht heette dat in Nederland. Maar het was televisie, maar het was film. En... Het uh, toneel had zijn liefde niet. Uh, het was... Uh, ja, hij omspant eigenlijk een, een heel stuk Nederlandse... Uh, amusementsgeschiedenis. Uh, ja. Vanaf zijn begin, uh, begin jaren 50. Als radiocomiek, uh, speelde typetjes op de radio. Oh, hij heeft Wekelijks een Pinter typetjes. gedaan. Hij heeft Pinter gedaan. Uh, uh, wat deed de de, de boxer, hoe heet dat stuk ook weer? Um. Uh, ja. Maar dat, dat, dat toen was echt een uitzondering. Maar het was een uitzondering Hij uh, ja. Nee, zegt al, als, als, als radiocomiek ja. uh, begonnen. Ik heb nog hele vage herinneringen uit de jaren 50 aan een typetje Bartels. Het ja. was een uh, Utrechtse. Bar, ja, uh, ja, volgens ja, mij hebben wij niet een nog een, hebben wij een fragmentje, ja, dames en een heren, van, van, ja. van Utrecht van Bartels. Goeiedag. Oh ja, maar even een klein stukje van een liedje. De, de, de Dom, en dat volgens mij is dat ook het karakter van Bartels hoor. Ik denk dat we daar even een klein stukje naar kunnen luisteren. Als ik boven op de Dom kom, kijk ik even naar beneden. Dan zie ik het oude graag in het Vreburg en Wijkzee. Ja, dan springt mijn hartje open. Ik ben trots, wat wat? Bad. Er is geen mooier plekje als u terecht mijn staat, als u terecht mijn staat. Jazeker, dat was een baartos ja. uit Utrecht, uit het VARA-programma Showboot 1956. En radiocomieken bestaan ook niet meer. Daarna dus die televisieshows ja. van een soort dat uh, ook niet meer uh, bestaat. Ja. Hij omspant dat allemaal. Maar hij had ook geen enkele opleiding, hè? Hij had nul niks. Uit nee. geen enkele... Tegenwoordig, nou ja, dan heb je toch op zijn minst nog wel een beetje de kleinkunstacademie of zo. Maar uh, Rijk is, uh, is daar Bakkerzoon. maar... Bakkerszoon. In... Uh, uh, ja, en ingerold. Hij heeft een mislukte carrière, een hele korte Producer. mislukte carrière als radioreporter bij de NCRV. Oh. Daarvoor nog rond, uh, eind oh. jaren 40. Uh, maar uh, begreep helemaal niet hoe dat in elkaar oh. zat. Oh. En liet voor de NCRV-microfoon een communist aan het woord. Uh, waar de NCRV-bestuur uh, schande. Uh, Ook weer dat provocerende. Oh. <laughs> Ik denk <laughs> dat hij gewoon te onnozel was. En hem ontslagen heeft als, uh, als uh, radioreporter. En hem vervolgens gedacht. Misschien, misschien, zit er wel een, misschien heeft hij wel iets komisch, die man. Misschien kan hij wel een komisch nummer. En in protestants-christelijke kring, de NCRV, had grote moeite om artiesten te vinden... Uh, die een beetje grappig uh, waren. Want jij, ja, die waren niet zo dicht gezaaid in protestants-christelijke kring in die uh, tijd. Toen hebben ze De Gooier een typetje laten spelen elke week. En ja, dat was zijn eerste succes. Ja, ja. Uh, Edwin de Vries... Ja. Even een hele gereformeerde vraag, maar heb je nog iets opgestoken eigenlijk van, van het samenwerken met Rijk de Gooien? <laughs> nou ja, zijn, zijn, uh, hij had een groot naturel. Ja. En dat. Dat, uh, een, een dat groot hoor gemak... ik heel vaak, en nou ben ik helemaal geen acteur, dus sterker ja, nog. Uh, wat is dat? Ja. Nou, het naturel is dat je niet het gevoel hebt dat iemand staat te spelen, maar dat het echt is. Nou, dat wordt tijd. En uh, nou ja, er zijn, langzamerhand is die traditie natuurlijk veel groter geworden... en is dat veel meer uh, in zwang geraakt. Ja. En, en vroeger, je, als je oude films ziet, hoor je ook hoe gewoon toneelacteurs plotseling uh, op toneelmatige manier uh, in een film staan te praten. En, en Rijk was eigenlijk een van de jongens die, die uh, uh, in, in de film potseling uh, op een normale manier praten. Ja, ja, waar Henk het net ook al Rijk over had. Rijk was vast. een van de eerste mompelaars uh, in de Nederlandse film. Ja, mompelaar. Kees, Russel ja. had het ook een beetje. Ja, ja. Ja. Ja. Maar, ik bedoel, hij werkte daar wel hard voor hoor. Dat is mijn ervaring. Het was niet dat naturel van, nou geef me die tekst maar. En ik nee, het is niet de goede tijden, slechte naturel. Nee, dat exact. Is, dat, is, dat is iets heel anders. Nee. Dat, is, dat, is, dat is helemaal niks. Nee. Maar hij speelde wel. Maar hij, hij, het ja. kwam allemaal heel natuurlijk uit zijn mond. En dat heeft hij altijd uh, volgehouden. Ja. Nou, we gaan zo eventjes luisteren aan een heel mooi naturelletje. Uh, ik wil jullie bedanken voor, voor uh, jullie aanwezigheid aan de telefoon dan. Frans Wijs en Edwin de Vries. Hartelijk dank. Okay. Oké, okay. uh. uh, Dat naturelletje, dat is uh, Michiel Romein. Naturel? Ik ben mijn hele leven al naturel. Ja. <laughs> met alle gevolgen van dien. Ja, dat is, uh, kun je wel dat zeggen. Is leuk voor Nederland, dat ik zo naturel. Ben. Ja. Samen, <coughs> samen met Rijk de gooien zat je in Voor en Tegenspoed. <coughs> ja. Geschreven door. Uh, nee, ho, ho. Dat was van. Met jouw boer heb je dat samen Ja, dat het zei, was een bewerking van de Amerika van Engelse Spade, serie. Ja, Engels. Johnny Speed. En uh, dat zijn we, op een gegeven moment was dat op. En toen zijn we dat. Eerst met Gerard van Lennep. Rijkse trouwe agent. En ja. van harte gecondoleerd. Uh, maar goed, die, die zijn we het ja. eerst gaan bewerken en later met mijn broer. En uh, hebben we er een beetje eigen draai aan gegeven of voortgeborduurd. En toen kwam Michiel. Uh, hij nou, zat er toch al van, vanaf het begin. Ja, he? nou, ik was, uh, het was jouw ja, doorbraak. Heel ja, natuurlijk. Ik weet nog heel goed op Michiel, dat Michiel, dat hij een keer op de set kwam bij ons. Want dan was hij voor het eerst herkend door scholieren. Dan was hij geheel van slag. Ja. <lacht> oh, nou, deze anekdote mag je vasthouden... Voor als we nog eens een keer een programma ja. over Michiel maken. Ja, ja, dat gaan was maken. echt heel <lacht> Alhoewel we natuurlijk niet... <lacht> maar Rijk was heen. dol op Michiel. echt, uh, want, uh, want, En Rijk, kijk, Rijk had er een uh, heel groot oog voor talent. Hij herkende talent in mensen. En hij had ook even goed oog voor, voor nep. En alles wat nep en fake was, daar, nou, zoals Frans al zei... daar ging genadeloze mes in. Ja. Maar, maar jullie, ik kan me het ook wel een beetje voorstellen, Michiel... omdat, omdat jij ook dat hele rebelse hebt. Dat moet hem ja. enorm aan hebben gestaan. Ja, dat is ook ja. wat mij uh, droef stemt vandaag. Dus een, een rebel minder. Dat is ja. Ja, en dat Rebbe, je dan... Ik vind ook uh, rebellie, dat, of rebel hoe noem je dat? Rebellie, rebellie noem je dat, ja. ja. Naturel en ja. ja. liberatie. Balorigheid. Ja, de Balorigheid, balorigheid. ja. ja. ja dat jongens. is ook iets wat ik altijd nodig mis, in, uh, mis ja. in al series. Of in, uh, ja. Het is inderdaad allemaal zo afgepast, zo Hollands, ja. ja. ja. Nu horen we twee mannen ja. uh, in een scène van voor- en tegenspoed. Michiel Romeijn en Rijk de Gooien. Even luisteren. Wat ga je er nou mee doen met die, uh, met die winsten? Hé? Hey? Nee, laatst vroeg aan mij, van die, die mensen van verderop, uh, van, uh, van Smit, van... Uh, van oh, S die met de dikke wijf. <laughs> dikke wijf. En hij, die slaapbakken. is <laughs> dat? Nee, die vragen dus aan mij of ik soms weet uh, of die uh, Winsen hier soms woont. heb je nou al? Nee, vind. Ik hm? hm? Nee, begrijp me goed. Nee, nee ik heb niks tegen zwart, hoor. Nee. Nee, niet echt, echt niet. Nee, ik ben een Turkse je mij my oh, oh, oh. Dat ging heel ver voor die tijd. Ja. Maar ja. wat ik daar nou zo grappig vond... Wie, wie vertelde dat nou vlak voor de uitzending... dat er een PVV er in de Kamer uh, op is gestaan? Mark, vertel dat nou eens even. Nou, nee, ik, ik, ik las alleen maar... Uh, uh, in de krant of op teletext weet ik dat veel, dat, dat, wel, dat, ja. dat er uh, een Kamerlid was. Uh, Rijk de Gooier was al geëerd in de Kamer. En Vandaag hè, hebben we het Vanmiddag, over. en dat was op, uh, op initiatief van het, het Kamerlid... Ronald van der Vliet of zo, ja. van de PVV. Nou, meneer van der Vliet, laat me u één ding wel vertellen. Uh, uh, als Rijk de Gooier ergens een bloedhekel aan had... dan was het de kleingeestelijke, uh, benauwde, nare idiote van PVV-snit, zou ik maar zeggen... Daar had Rijk echt een, een broertje dood aan. En de, het idee dat de PVV hier het initiatief heeft genomen om hem te eren is, ja, is een grap op zich. Hij maar dat geeft toch aan of? dat hij ook enigszins ja. vereenzelvigd werd met de rol die hij vaak speelde. Een nukkige, brommige, ja, ja, oude. Het blijft een rol toch? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk ja, maar, ja, maar het is toch grappig dat je zich dat vaak in nu... vergist dat ja. het een rol blijft. Ja. Dat is toch waar mensen vaak ook instinken. Ja, ja. ja, Hij nou, was natuurlijk de Nederlandse Archie Bunker. Absoluut. Eh, Precies. Maar ik weet nog heel goed dat wij, de, dat, dat wij na de eerste serie dat we een brief kregen. En dat ging eigenlijk over die scène waar Michiel het over had. Winston, dat was Mike Hosamsoy, een zwarte jongen. En die kwam bij Rijk in huis uiteindelijk. En dat gaf allemaal verwikkelingen. Want Rijk die, die moest nou ja, die, a priori niet zo heel veel van vreemd hebben. Daar ging het om. Hè, als Fred Schuit dan. En... Uh, uh, wij kregen een brief van een meneer en die had gezegd: Nou, uh, geschreven. Uh, meneer de Gooier, wat een geweldige serie, ontzettend gelachen. Maar er moeten niet zoveel zwarte in. Want dat maakt de mensen maar bang. <lacht> en ik, en, ja, er moest veel op gescholden worden, dat was goed. Maar ze moesten niet in beeld. En ik vond dat geestig. Ik heb dat ding ook nog steeds bewaard. En, uh, maar Rijks, die wou echt, die een steen door zijn raam graag Hij zou het <lacht> gedaan hebben. Oh. Ja, hij zou het gedaan hebben ook. Mag ik nog iets zeggen, want ik heb een grote bewondering voor Mark in die zin. Dat het, uh, Mark het. Nee, ze, is ja, ja, een enorme puinhoop ook vaak op die set. En ja. hij zat er van, weet, van 7 uur s ochtends al heel keurig... proberen ons daar een beetje in het gereel te houden. Het was... Ja, Het was een soort, een, ja, het was een, een soort dolle boel. Inderdaad. Ja, een hele dolle boel. Op een gegeven moment werd ik in de hoek gezet, Rijk in die hoek, en ik in de andere hoek, want hij werd gek. Oh, jullie werden terecht. uit elkaar gehaald. Ja, Zoals dat op de kleuterschool eigenlijk ja, ook? Absoluut. Ja, absoluut. Het was, het was ja. de, de, de, de Akela ja. van, uh, ja. van, de, van de serie. Ja. Ja. En hij deed het al met Vervende. Is daar altijd bijzonder aardig in gebleven? Ik zou gaan slaan in zijn geval, maar goed. Ik weet nog wel een heel geestig verhaal van wat Michiel weer niet weet: dat kijkt Michiel zich. Enorme talent is dat hij uh, uh, heel goed kan improviseren... en zich in karakter en een situatie eigen kan maken. Tekst onthouden is niet Michiel zijn, uh, zijn sterkste punt. Geef me een autocue. Ja, exact. Even veel beter. Maar goed, dus dat duurde wel eens. En uh, nou, soms waren lange dagen. Er ging er ook wel eens wat mis. En ik weet nog, wij stonden in een gangetje. En, en die, die, die scène liep niet. En dan was Rijk was ook maar een mens. Uh, dus die wilde ook best wel anderen de schuld geven. En uh, dus uh, de, ik stopte die opname, want dat uh, werd niks. Nou, jongens, even uh, tien minuten of zo, weet je al. En Rijk zat tegen mij. En ze Ja, godverdomme, verdomme die klootzak. Want nu had ik mijn gild gedaan. En die klootzak. En het is ga Godverdomme, ik kan het niet allemaal alleen. En ik was zo moe van die gasten, van dat gezeik. Nee, dat ik zei nou Rijk gaat hem lekker zelf vertellen weet je wel, van mij niet lastig en hij zegt ik ga hem nu op zijn bek slaan <laughs> ik ga hem nu op, ik zeg nou mijn best en hij stormde zo ik had daar een kantoortje stormde zo naar buiten en ik dacht ach, hoge op ook kinderen maar één minuut later dacht ik ja wacht even weet je als die jongens want Rijk loopt daar naar binnen en zou niet de eerste zijn en die geeft gewoon een knal ja die slaat hem voor zijn kop Ik denk dat is ook niet goed we moeten die scène nog afmaken dus ik liep daar naar binnen en achter die studio, achter Rijk aan, om toch maar de situatie te redden. En dan lag hij jankend van het lachen op de grond. Want hij was binnengekomen om Michiel echt de oren te wassen. Maar Michiel wist dat niet. En die deed vanaf een afstandje alleen maar zijn Ramse Shafi-imitatie. Wow! En toen kon je Rijk meteen weer, boem wegdragen. Oh, dat Vergeven. was het beste ja. middel om ja. hem op afstand. te En ja. ja. hey, Nou, wat we toch uh, peppers, over, de over, pepperspray. Over, ja. over, over dollen <laughs> hebben. Uh, aan het telefoon hangt... Uh, hij noemt zich schrijvend kunstenaar, dus laat ik hem ook zo aan, uh, aankondigen. Herman Pieter de Boer. Herman Pieter de Boer, goedenavond. Hallo Yvonne. Uh, <laughs> ja, geeft niks. Heet je anders? Ja, ik eet anders. <laughs> maar ik ben wel bijna net zo knap. Oh, uh, Petra is de naam. Petra. Uh, ja, uh, jullie hebben samen gewoond in Giethoorn. Ja. Dat waren roerige jaren. Ja, dat was heel leuk. Het kwam omdat rijk. Uh, daar naartoe gelokt was door zijn vrouw... en in, in, in een boerderij te gaan wonen door omstandigheden. Dat wat vond ze zo leuk. En hij verveelde zich daar enorm. Tussen al die zwijgende boeren met die koeien. En uh, toen is hij is zijn vrienden naar, daar naartoe gaan lokken. En bijvoorbeeld Eelke de Jong... die toch al kippen achter zijn huis had in Amsterdam-Zuid. Eelke dus de Jong die, die voor ha Haagse Post schreef, hè? Ja, in die, precies, in die die. jaren En toen uh, Peter van Straten, de tekenaar... Peter, je hebt die prachtige boerenkoppen, kan je hier tekenen. En, en, en grote vogels en zo. En die kwam werkelijk ook daar wonen. En toen, toen ging bij mij in Amsterdam Noord, waar ik op, elf, uh, op de elfde etage heel riant woonde. ging de telefoon en dat was Rijke, Die zei: Herman, uh, ja, ik zit jou hier, nou hier in, uh, in, in dat gat hier. Dan kun je misschien. Uh, en, en hij liet het woord buitenwonen vallen en dat herhaalde dat ik. Mooi buitenwonen. en toen, en, uh, ik, ik zag daar helemaal niets in, maar toen stormde de mijn toenmalige vrouw uit de keuken naar de telefoon, pakte hem af en zei Rijk we komen eraan. <racht> <laughs> en toen, toen wilde ik daar dus ook komen wonen en dat was eigenlijk vreselijk leuk. Kregen... Dat was bijna te leuk, toch, heb ik begrepen? Ja, het was... Het was nou, ik weet niet. Ik deed toch ook wel mijn werk en zo, ja. Dat ging gewoon door? Ja, ja, ja. Maar het was één groot drankgelag en uiteindelijk is de boerderij Ja, niet afgebran. van mij, want ik dronk helemaal niet. Nee, maar de, de, de mannen om u heen en uiteindelijk... Ja, heeft, iemand heeft uh, de brand gestoken in het huis van Rijk... Ja. is een, een gedeelte van verband. Maar het heeft wel iets heel prachtigs uh, opgeleverd. Want elke de Jong, Peter van Straten en Rijk de Gooyer hebben in die tijd de figuur Koos tak, ja. de uitgerangeerde ja, oude journalist, gecreëerd. Ja. Dus dat, uh, ja. Post. En die is ja. daar geboren. En uiteindelijk heeft het Herman Pieter de Boer ook een boek opgeleverd. Krentenbollen, kogels en klatergoud. Ja. Krentenbollen, dat was omdat de vader, de vader van Rijk was, uh, was oh, broodbakker. Ja. Had een fabriek. En Kogels was, uh, alle verhalen die hij verteld had, Rijk over zijn uh, leven in, in het... Hij was naar Brabant gegaan was daar in het, in het Engelse leger gegaan. Was hij werkelijk sergeant geworden. En op een bepaald moment was hij zelfs uh, bezettend burgemeester van Sield het, het Duitse eiland. Ja. En hij heeft een kogel door zijn uh, lichaam gekregen. Ja. En kwaad gehouden is over zijn uh, uh, comedianten... Uh, uh, Kant. Carrière natuurlijk. Ja, ja. En dan nou, nou staat er zo heel keurig op Wikipedia. Uh, dat u de biografie van Rijk de Gooier heeft geschreven. Maar dat mag je toch niet echt een biografie noemen, hè? Of wel? Het is een prachtig boek. Ja, het nee, moet, maar even ik zeg protesterend niet Protesterend kom ik ertussen. Nee, dat is maar niet is een negatief. Ik bedoel, het maar het is niet de biografie. Het is een autobiografie. Dat dus is, het is het, hè? Rijk is de ik-figuur in het ja, boek. Ja, precies. En uh, hoe, hoe, hoe denkt u terug aan Rijk? Wat, wat, wat is de belangrijkste herinnering die u heeft? De belangrijkste herinnering die ik aan hem heb... is een zekere ernst die hij had. Want hij, hij, hij deed altijd wel... lollige scènes en, uh, en dergelijke. Maar hij was... ook een, een geobsedeerd... toneelspeler. Hij, hij, wou, hij wou... een hele goede acteur zijn. En dat was hij eigenlijk ook. Hij heeft hele mooie speelfilms gemaakt. Rollen in oorlogsspeelfilms. En... Uh, en uh, wat, hij, wat hij deed op de bühne met Johnny Kraaikamp. Dat was ook echt werken. Hij werkte eraan dat het, dat het echt zo leuk ja. mogelijk was. Ja. Nee, ik ken hem. Ik, eigenlijk vond ik hem... niet, een, niet een, een lachbroek, maar... hij was eigenlijk... een ernstige man. Hij nam zijn vak heel serieus. En ook, uh, ook zijn vrouw en zijn kind. Ja. Nee, dat, dat is mijn ervaring. Ik, toen vond, het er, toen ik nu... vond het een mythische vent. Ik vond het raar dat ik hem zo lang niet meer gezien heb nu... En uh, ja, omdat hij altijd ziek was natuurlijk. De laatste jaren bent u elkaar uit het oog verloren, ja, begrijp ik. Ja, niet meer gezien. Nee, nee. Wat was de laatste keer dat u hem zag? Nou, dat was wel, was wel vier jaar geleden, geloof ik, zoiets. Ja. Gek, en, hè? Ja, dat is gek, ja. Ja, ik, had, ik heb ook periodes gehad dat ik, dat ik zelf niet zo erg lekker was. Dan ging ik ook niet op reis. Maar daar heb ik nu, daar heb ik nu echt spijt van. En, uh, maar als hij behoort, dan begrijpt hij dat wel. Ik denk dat u vast wel hoort. En ik denk zeker dat u, hij u begrijpt. Mieters. Leuk Mieters, hè? Ja. ja. Ik vind het leuk dat u Mieters zegt, trouwens. Ja, ouderwets, hè? Ja, heerlijk. <laughs> Ik, ik, ik, ik zit in een warm bad met u. Ja, leuk. Herman Pieter Boer, dank wel dat u even aan de telefoon wilde komen. Oh, graag gedaan. Dag. En ik zal nog één keer de titel goed zeggen... want anders word ik bestraffend aangekeken door Henk van Gelder... en die heeft er echt veel meer verstand van. Krentenbollen, kogels en klaartgoud. Ik heb het ook niet gelezen, maar jij hebt het dus wel gelezen, Het is een Henk. dot van een boek. Een dot, een dot, van mythesboek. Van een mythesboek. Herman Pieter Boer heeft de heel goed de, de, de toon van Rijk de Gooier aangevoeld. Er is later een soort van biografie verschenen bij de Bezige Bij... nog maar een jaar of... 6, ja, Met Klaas. Ja. Vos. Ja, Klaas. Met Klaas Vos. Ja. En, uh, en Stijn, uh, dat, vind ik een, dat vind ik een stuk ja, afstandelijker. Was het dan Rijk zelf een killer, killer? Nee. Dan dat en waar, waarin van zit hem dat? Pieter. Nou, omdat, ja, dat weet ik niet. Het, het kwam allemaal wat moeizaam tot stand. En, en uh, Rijk vond dat de verhalen die, die hij vertelde aan Klaas, dat, dat die, Klaas die wat, wat heel juist. Anders opschreef dan Rijk uh, bedoelde. Dus totaal de toon. Maar Rijk had een, een beetje een, een, een bijzondere verhouding met, met roem en met eer en met. Uh, laat ik zeggen, lintjes en prijzen en. Lintjes? Uh, nou ja, die heeft hij natuurlijk niet schijten, gehad. Aanscheid maar... en. Ja, de absolute afkeer van het koninkrijk, een lintje. Nou ja, bij wijze van ja. nee, maar bij allerlei ja. loftuitingen en zo. Daar hield hij zich verre van. Nou, was een beetje een houding toch? Nou, ja. ja, was dat, was dat niet meer dan een houding? Nou, het is natuurlijk ook al, ik ken het van mezelf ook wel een beetje. Dus ik denk, ah, dat doet me niks, dat is zo dat niet meter ja. ook. Maar kant kan ik, dacht, god, wat meestal ik dat ding heb gekregen. Ja, ja, het beroemde de kalfsverhaal, hè. Dus de, de, het gouden, het gouden kalfsverhaal, Hebben we het gouden kalffragment? Kun je het hebben? laten zien op de radio? Ja, ja, ja. Nou, we, we, we, we ja, doen... Ja, nou, ja, ik vind Ze ook, moeten he? gewoon geen best wel, maar nou... Ze moeten al die kalveren... Wat moet je nou met zo'n kalveren eigenlijk al op? op? kan je kan hem weggooien, rijk, als je wilt. Ja, ik doe het ook. Het heeft daar geen waarde meer. Gooi hem dan weg. Ja, oké. Stap in, zit, verkies. Rot op het ding. Rot op het Dan heeft het ding ook geen waarde meer. Ja. Ja, dat hele pregnante stemgeluid ja. van Rijk te gooien. Samen met Maarten Spanje, een goede vriend van hem. Samen ja. ook, dat was ook de rebellenclub bij elkaar. Maar jij zegt Mark het dwars door het fragment heen... maar er stond de microfoon nog dicht. Ja, het is niet echt, het is niet echt. Ja, het is half erg. Het, Rijk, wij draaiden toen voor een tegenspoed. En, uh, en de, de, uh, ze wilden van de filmdagen dat Rijk kwam. Maar Rijk kwam alleen als hij, uh, als hij dat ding kreeg. Anders kwam hij überhaupt niet. ze zei, ja, dat kunnen we niet zeggen. Ik moest echt als regisseur onderhandelen voor hem. En uh, ik zei, nou, hij komt niet. Als je het niet zegt, Dat ja, laat hij nou maar komen. En zo. Nou, uiteindelijk werd dan gezegd, oké, okay, als hij komt, krijgt hij hem. Dus Rijk ging er naartoe en hij wist al lang dat hij dat ding kreeg. Maar hij kreeg ook, tot zijn echt totale afreizen... hij kreeg bonnetjes voor de drank... Uh, hij kreeg twee bonnetjes, heel Hollands. Twee hele. Ja, Middenstandsfeestje. Ja, Middenstandsfeestje. Dus hij was woedend dat hij niet de Egaars kreeg. Dat echt. zo'n kalf kon hem echt geen reeds schelen. Maar Egaars. het was een hele nette man. En, en met heel goede manieren als hij wilde. En hij wilde ook zo behandeld worden. En dat hadden ze daar dus niet. En dus hebben ze met Maart Spanje die daar ook was... hebben ze bedacht van, weet je wat, om ze te pesten... we flikkeren dat ding uit het raam. Maar het werd wel zo, er de auto achter... en zeiden van, nou, nu dan, Ergens op een stil stukje, zodat ze hem ook weer op konden pakken. Want hij wou wel houden. Deuk neusje eraan over Het ding heeft daarna gewoon op de schoorsteenmantel gestaan... in de kroeg, met een klein deukje erin. We krijgen een mail binnen van Paul Kustus, die schrijft in 3. 80 heb ik Rijk de gooien geïnterviewd voor het Maandblad Humanist. voerden diverse gesprekken met hem. We vroegen hem natuurlijk naar zijn Die persoonlijke ethiek en moraal. Daar worstelde hij behoorlijk mee. Leven na de dood bijvoorbeeld. Werpt daarna werpt een, naast andere genoemde eigenschappen... een ander licht op Rijk de gooien. Misschien kwam hij daar niet mee naar buiten, maar toen voor mij wel. Leven na de dood? Ja. Nou, Ik heb hem heel goed gekend en, en vele avonden en nachten met hem doorgezakt. Ja. Uh, hij geloofde in helemaal niks is mijn stellige overtuiging. Hij, hij was gereformeerd, opgevoed en, en vond alle religie verderfelijk, in alle vormen. En uh, volgens mij uh, alle humanistische varianten ook. En in Leven na de Dood I doubt it. I, nou, ik, niet dat ik weet. Laten, we, anders, laten, we, laten we er zingend uitgaan, nee, mannen. Dat moeten we in, in te later. En niet Nee, te Niet een mooie is, nog? Nee, niet mo ik vind ah. dat we er zingend uit moeten gaan. De <laughs> oude kra kraai is nu overleden. Rijk de Gooi is overleden. Dus wat kunnen we anders doen dan de twee eenzame uh, cowboys? Even ah. laten ah. horen. Want ja, da dat wil je dan toch horen, hè? Nee, eerst maar een filmpje. Ja. ja. We nee? zijn rijk altijd van ik deed alleen voor het geld. Ik <hijde> deed alleen voor het geld. Maar het was wel leuk. <hijde>